Mensaard, wat komt u hier doen? Ik kom u een brief brengen, mevrouw Martens. Een brief? Wat voor brief? Een afscheidsbrief. En waar zei u dat die brief zat, mevrouw Mensaert? Hij zat in dat dossier dat ik aan u en de commissaris gegeven heb. Oh, die brief zat in dat dossier en die lag daar dus al twee dagen. En u hebt hem meteen gelezen toen u hem vond? ja. En u dacht hem te gebruiken voor chantage... maar u hebt plots ingezien dat u dat niet mocht doen. Chantage? Zij hebben wel mijn man vermoord, hè, mevrouw Martens. wie zijn die zij dan, mevrouw Mensaert? In deze brief verwijst Dirk de Meijer toch maar naar één persoon... als opdrachtgever van de moord op Philip van Dorpen. Alleen mevrouw Mensaert, antwoord. Aan wie dacht u die brief verder nog te verkopen? Aan... Uh... Ja? Ja? Valérie Simmons. Aan Valérie Simmons? En waarom aan haar? Ja, Guido? Oeh, Pieter is gaan lopen... En waar is hij naartoe gelopen? Guido, in godsnaam, speel geen komedie met mij. Het is de moment niet. Oh, shit. Oh, ik weet waar hij naartoe gelopen is. Hij is natuurlijk recht naar haar gelopen. Guido, kom mij onmiddellijk halen. Nee, niet discuteren. Maak dat je hier bent. Haast u. Mevrouw Menshart, u komt nu met mij mee naar beneden. Ik wil onderweg alles horen wat u mij nog te vertellen heeft. En dan laat ik u een voorlopige bewaring nemen. Uh, en ik geef u de raad mij echt alles te vertellen. Hè? Want anders garandeer ik u dat ik hemel en aarde ga bewegen... om u veroordeeld te krijgen voor medeplichtigheid aan drie moorden. Die op uw man inbegrepen. Maar, ja, inderdaad. Kom maar mee. Kom. mevrouw Welkom. Ja, kom maar. Kom. Oh, oh, oh. is dat nu? Hallo? Is er iemand? Ja, mevrouw frans. Ah! Ah! Ik kom ons gesprek van eergisteren voortzetten. Hey, je zit hier geraakt. Mama, ah, weg, laat met me rust. Snuks van, je komt mee naar binnen. Ik begin te gillen, hè? Ah! Mond dicht en binnen, Gij. Ah! Oh! Oh! Oh! Oh! Dus Dirk de Meijer wist dat Philippe van Dorpen vermoord zou worden? Dat staat letterlijk in zijn afscheidsbrief, ja. En zelfs dat het met een huurmoordenaar ging gebeuren. Cipreno, nou, kun je niet rijden, jong? Oh, maar de markt is du plancher. Als we nu een controle van de federale passeren, het zal proper zijn, zo. Dat zou er inderdaad nog aan mankeren. Shit, hè. Eh. En we moeten ons nu juist haasten om te verhinderen dat de federaal ons voor is. Want het zal niet lang duren voor ze daar op het idee komen dat Pieter naar Valérie Simons gegaan is. Oh ja, maar daar moet je niet benauwd voor zijn, zo, madame. Mijn juste nog gebeld expres met Laurens om hem te zeggen dat de commissaris hem morgen vroeg wil spreken in, in zijn cellen. Mm. Zo gezegd om, alleen, om hem te verontschuldigen voor zijn gedrag, hè. Eh. Met andere woorden, dat was allemaal opgezet spel. Jij twee hebt Pieter laten lopen. Ja, maar hij vroeg het. Zo schoon, in madame. Let liever op de weg, hè, nozlaar. Mannen, ik hoop voor jullie dat Pieter nu niet nog meer problemen krijgt. En ik hoop ook dat er nu geen stomiteiten aan het doen is, hè. Voor de laatste keer, wat heb je met mij gedaan? Adwoord! Ah, u maakt zich hopeloos belachelijk, commissaris. En u mag roepen wat u wil. Ik ben niet onder indruk. druk. En kom, kom, sla hem aan als u dat kan opluchten. Maar u zal uw verdiende straf toch niet ontlopen. Ja, maak u maar geen illusies. Ik ga hier niet weg voordat u mij alles verteld hebt wat u weet. En ik bedoel alles, hè? Volgens mij bent u mee verantwoordelijk voor drie moorden. En de bewijzen zijn hier in uw huis te vinden. Daar twijfel ik geen moment aan. Ah, welke drie moorden? De moord op Dirk de Meijer. De moord op Filip van Dorpen. En de moord op Rozier Mensah. Oh, daar weet ik allemaal niets van. En waarom zou ik medeplichtig zijn aan moord op die drie mensen? Hè? Wat voor belang zou ik in godsnaam hebben bij hun dood? Omdat alle drie in de weg stonden van de plannen die uw bedrijf samen met Steve Dano en Jacques van Dorpen hoopte te verwezenlijken. Ik weet niet waar u het over hebt. Het enige wat ik weet is dat u eergisteren van de gelegenheid hebt geprofiteerd. Dat u mij onder dwang hebt misbruikt. Kom. Stop. Gaat u mee met mij naar het bureau? handen van mijn lijf, Ik denk me niet om mijn ...eisen voor die grote complottheorie van u. Roger, we hebben dat dossier van Mensaar, toch? En dat hoorde bij die afscheidsbrief van Dirk de Meijer... ...want zijn brief verwijst er uitdrukkelijk maar naar... Maar wie zegt dat die brief authentiek is, Annelaar? Dat moet nog onderzocht worden. Hè? In dat dossier... Handelt volgens u en versavelt toch over fictieve bedrijven? Anneke heeft u toch juist uitgelegd dat het in een soort code is opgesteld. Ja. <laughs> Van in. Gaat je dat ook zo aan de rechtbank vertellen? Ja? Hm? Ze zullen u daar al zien aankomen. Hè? De eerste, de beste stagiaire-advocaat, maakt brandhout van die zogezegde bewijzen van u. Volgens die afscheidsbrief van de meijer... is Jacques van Dorpen de opdrachtgever van de moord op zijn zoon. En is de strategie die in dat dossier van Mensaard beschreven staat... de rechtstreekse aanleiding geweest voor die moord. Ik ben door u officieel belast met het onderzoek. Dus ik ga van Dorpen straks ondervragen. Ja, samen met mij. Want... Daar komt niets van in huis, want gij twee zijt betrokken partij. Ik zal de federale opdracht geven om van dorpen te ondervragen. En ik zal u wel op de hoogte houden. En als je er nu niks op tegen hebt, dan zou ik nu graag terug in mijn bed kruipen. Het is verdorie bijna half drie. Oh, oh sorry dat we u wakker gemaakt hebben, hè, Roger? Goed, Tanneke. dan zullen we ook maar gaan, zeker? Want we moeten straks om negen uur in het station zijn, hè? Of was het nu kwart na negen? Yeah. Uh, het station. Uh, wat, wat gebeurt er in het station? Oh. Oh, niks bijzonders, Roger. We gaan daar gewoon Inge Sales op wachten. Ja, die arriveert er namelijk op dat uur vanuit Zwitserland. Ja. Dat heeft Hannelore vanmorgen nog van Martin gehoord. Zeg, Roger, ik vroeg me ineens af: zou de federale Inge misschien niet willen confronteren met Jacques van Dorpen? En waarom zou de federale dat willen doen? Van in. Hé, waarom? Nou, dat zou ik eigenlijk aan u moeten vragen, procureur. Maar ik dring niet aan, hoor, want ik zie aan uw gezegd... dat we van dorpen straks toch gaan mogen ondervragen. <laughs> Alvast bedankt voor het vertrouwen, procureur. En reken maar dat we zullen bewijzen dat we tubbel en dik verdienen.